Clemens Peters met het NOS Journaal. De kliniek waar de... Dat is vanavond gezegd op een bijeenkomst van buurtbewoners. Het vertrek heeft niets te maken met het feit dat verdachte Michael P. daar woonde, maar was al gepland. Een aantal gebouwen op het terrein van de kliniek staat al leeg. Op de bijeenkomst maakten veel omwonenden duidelijk dat ze erg ongerust zijn vanwege de rondlopende bewoners uit de kliniek. Bij een bowlingcentrum in Nuneaton, in het midden van Engeland, worden twee mensen gegijzeld. Volgens de politie gaat het niet om een terroristische daad. Een woordvoerder van het bowlingcentrum heeft gezegd dat twee medewerkers door een man onder schot worden gehouden. Hij zei dat de man met het wapen waarschijnlijk de ex is van een van de medewerkers. Alle andere aanwezigen zijn uit het bowlingcentrum gehaald. In het voormalige Duitse concentratiekamp Grosrozen is een massagraf gevonden... met daarin de botten van zeker 30 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Vermoedelijk liggen de lichamen van in totaal 300 gevangenen in het graf. Onderzoekers kwamen een jaar geleden het massagraf op het spoor... toen ze de aantekeningen vonden van een Belgische kamparts. Hij beschreef hoe bij de ontruiming van het kamp in 1945... zo'n 300 mensen werden begraven. Gedurende de oorlog zaten er ruim 125.000 mensen gevangen in het kamp... Velen kwamen om door ziekte en ondervoeding. Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord vanmiddag ruim gewonnen. In Rotterdam werd het 4-1. Dolberg scoorde twee doelpunten. PSV blijft koploper door een 3-0-zege op Heracles. AZ won thuis met 3-0 van FC Utrecht. En Vitesse haalde uit in Friesland. Tegen Heerenveen werd het 4-0. Het weer vanavond en vannacht meest bewolkt. Morgen vooral in het noorden regen. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het... N ZFM. K Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Het, het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de Zomer van ZFM. Met, met nu ZFM Klassiek. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Klassiek op deze prachtige zondagavond. U luisterde als opening van dit tweede uur naar een suite van Gustav Holst. Het stuk is getiteld The Planets en het is opus 32. En het deel wat u daaruit hoorde heet Jupiter, oftewel Jupiter, the Bringer of Jollity. Ieder stuk uit uh, ieder deel van deze suite is vernoemd naar een planeet in ons zonnestelsel. Zoals die uh, op het moment van componeren bekend waren. En dat moment van componeren dat was 1914. Wie het uitvoert vermeldt de historie helaas niet. Dus dat moet ik u schuldig blijven. Maar uh, daardoor was het niet minder mooi. We gaan verder met de... Fantasies, opus 116, nummer 4, intermezzo in E majeur, eh, Adagio dus heet dat. En dat is geschreven door Johannes Brahms en het wordt uitgevoerd door Jonathan Plowright. En we blijven eventjes bij de piano, want we gaan naar een pianoconcert. En wel nummer 23 in A majeur, K488 en daaruit deel 2 het adagio. Het is dus geschreven, dat zij het nummer, kun je dat al bijna uit afleiden, door de heer Wolfgang Amadeus Mozart. Het wordt uitgevoerd door Menahem Pressler, die speelt piano. En hij doet dat samen met het Maagdenburger Philharmonisch Orkest... Onder leiding van Kimbo Ishii. En van Mozart gaan we naar Chopin. <coughs> ja, mijn stem klinkt een beetje krakig, maar ik ben er niet tussen leuk op weg om verkouden te horen. Dus daar moet u het maar mee doen. Kan er ook niks aan doen. Concert voor piano en orkest nummer 2 in F mineur opus 2. En dat stuk heet Larghetto. Het is van Frederik Chopin. En het wordt uitgevoerd door eh, Daniel Trivonov. Die speelt piano. En verder met het Malerkamerorkest onder leiding van Mikhail Pletnev. Ja, en dan nu iets heel aparts, een instrument dat je eigenlijk niet zo vreselijk vaak hoort. De luid. En de luid was eigenlijk natuurlijk een beetje de zeg maar, middeleeuwse voorloper van de ons zeer bekende gitaar. Hij uh, leek ook wel een beetje op, had een iets andere vorm en ook wat andere snaren en zo. We gaan naar dit prachtige instrument luisteren dat vooral veel in de barok gebruikt werd. Uh, de oorspronkelijke versie van bijvoorbeeld de Matthijs persoon uh, wordt nu vaak heel vaak uitgevoerd met een clave simbol voor de akkoorden en het continuo en oorspronkelijk was dat zelfs ook een luid. Nou, we gaan het instrument nu helemaal solo horen in een sarabande Silvius en uh, die is geschreven door Leopold Weiss. De man die het gaat spelen op de luid is Jacob Lindberg. Prachtige muziek op dit renaissance-instrument. Een instrument dat in zwang was in de late middeleeuwen tot aan de barok aan toe. Ik zei het al, oorspronkelijk werden zelfs de klaverzimbelpartijen uit de Matthäus op een, op een luid gespeeld. De luid begon als instrument op, uh, met vier snaren. Later groeide dat uit naar vijf. En zelfs in de late barok uh, werden dat er dertien kunt dat weer een parallel trekken met onze gitaren. Onze gitaren hebben zes snaren en je hebt ook twaalfsnarige gitaren. Dat zijn dan koren, zoals dat keurig netjes heet. nou Bij de luid kon dat dus ook. En dan, dan had je dus een dubbele set snaren die soms ook een octaaf hoger gestemd werden. Net als bij onze twaalfsnarige gitaar. Goed, prachtige muziek dus uit de renaissance. We gaan door met de symfonie in eh, nummer 2 in C mineur. En die heet Resurrection. En die is van Gustav Mahler. We gaan eh, luisteren naar de eh, mezzo-sopraan Karen Cargill. En het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Daniel Gatti. We houden van uh, variatie in uh, dit programma. En dat betekent dat we ook muzikaal door de klassieke wereld uh, surfen. Zeg maar. uh, zonder enige uh, ja, uh, volgorde. We gaan uit alle periodes draaien we wat. En we gaan nu weer naar iets totaal anders. Van Mahler naar Hendel. Imeneo, De Hendels werkenverzijnis nummer 41. Akte 1. Uh, uh, Terinto. Dat, uh, ik zeg het, dat stuk wordt geschreven door het werd geschreven door Georg Friedrich Handel en het wordt uitgevoerd door Filipe Jaroski. En zo zijn we alweer bijna gekomen aan het einde van deze uitzending, dames en heren. Het laatste stuk, weer een beetje moeten schipperen in het programma. er stond eigenlijk iets anders, maar dat duurt te lang. Dus moeten we weer even in de volgorde gaan switchen. Maar dat is niet erg. Een componist die wij nog niet eerder in dit programma aan bod hebben gehad, denk ik, is Domenico Scarlatti. Een man die heel veel dingen voor piano schreef en dat gaan wij nu dan ook weer beluisteren. De sonate in F mineur, K183, nummer van het werk, het Allegro. Domenico Scarlatti schreef het en het wordt uitgevoerd door Daria van den Berken.